Dames en heren, hartelijk welkom in de Stad Schouwburg vanavond. Mijn naam is Maarten Brons, ik ben freelance, copywriter en journalist. En ik werk ook af en toe voor de Stad Schouwburg om deze inleidingen te verzorgen. Vanavond zal ik met uh, Tim gaan praten over romantische liefde, zijactiviteiten, muziek, het stuk, de geschiedenis, het proces achter de schermen, zijn achtergrond en de toekomst. En de laatste vijf minuten wilde ik graag reserveren voor vragen uit het publiek. En dan nu graag uw hartelijk applaus voor assistentregie Tim Verbeek. Ja, Tim, hartelijk welkom in Groningen. Dank je. Wel. Dank je wel. Hoe ging het vandaag uh, met de aankomst van het gezelschap? Hoe, hoe, hoe zit ja, ja, het achter de schermen? Nou ja, bij, uh, bij ons is het zo dat de techniek natuurlijk al s ochtends vroeg begint. Alleen uh, wij kwamen met de acteurs aan. En voor een aantal acteurs is Groningen toch een beetje uh, thuiskomen. Uh, uh, Ludo, en, uh, een van de acteurs, die zei ook ja. Ik merk gewoon altijd dat als ik in Groningen kom, dat Groningen een stukje blijer wordt. Want hij heeft uh, tijdlang hier gewerkt bij het NNT en zo. Dus het was, ja, het was heel fijn. En ze zitten in een van die fijne hotels hier. Dus, uh, ja, Groningen is gewoon een van de lievelingssteden voor uh, toneel, uh, toneelmakers, zeg maar. Mooi, het, is echt, ja. het, het is niet overdreven. Het is geen slijmbal, ben ik. Zeg maar. Ja, dat weet u wel. Ja, dat is ook... en het, ik vertel niks nieuws. Het gebouw en het toneel... Hoe is dat? Ken je de zaal goed? Ja, ja zeker, goed? Ja, zeker. De, de, Dit is de mooiste schouwburg van Nederland In mijn optiek Amsterdam komt op een goede tweede plek Wat zegt u? Het is nog steeds niet sluim Het is nog steeds echt waar uh, Het enige nadeel vind ik van deze zaal zijn die loges met die palen Dat is jammer maar als je daar niet zit, heb je een goede avond altijd. Uh, uh, uh, nee, ja, dit is gewoon een fijn toneel. Het is een, het is een goede schouwburg, fijne techniek, uh, uh, vriendelijke mensen. Uh, uh. Ja, nou, nou haal ik mijn tong uit mensen. Uh. <tie> Oké, okay. hoe staat het ervoor met de liefde in Nederland? Goed, goed. goede vraag. Uh, uh, ik snap ook waar je hem vandaan had. Nee, ja, het, het, het gaat goed met de liefde... Het is zelfs zo dat uit ons onderzoek is gebleken dat uh, de meeste mensen van mijn leeftijd, twintigers, dertigers, die zijn iets romantischer dan de voorgaande generatie. Dus Romantisch, die, iets romantischer oh. in de zin van iets klassieker, iets uh, uh, uh, meer terug naar uh, één ware liefde of, of weinige ware liefdes. En vertrouwen in, in, de, in de ware liefde en in de mooiheid van de liefde. Dat is niet, dat is maar de grote groep dus niet individuen, er zijn nog steeds individuen die natuurlijk denken, die natuurlijk denken, die er anders over denken, maar als je het globaal ziet, dan is er meer geloof in de liefde. Of meer, is er een groot geloof in de liefde. Het gaat weer de goede kant op. Ja, ik weet niet of het ooit de, de foute kant op ging, maar. Maar sinds de jaren 60, laten we zeggen, 70. Toen was er in ieder geval een heel ander beeld uh, ook over de liefde. En dat, of dat goed of slecht is, weet ik niet, maar. En wat dus wel gebleken is dat het wat romantischer is... ...dat er weer wat meer geloof is in, in, in ware liefde, in één liefde. Ik wil graag in dit verband jou een citaat van regisseur Lucas de Man voorleggen... ...en vragen of je daarop wilt reageren. Okay. Een generatie die zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk... ...maar wat kies je als je alles kan? En hoe weet je dan of je de juiste keuze maakt? Achter de minutieus opgebouwde façade van geluk en succes schuilt vaak angst om gekwetst te worden of alleen achter te blijven. En niets is kwetsbaarder dan je over te geven aan echte liefde. Mooi, hè? Dat heeft hij mooi gezegd, hè? Zo. Ja, hij weet wel wat hij doet met woorden, ja. ja. Wat we... Nou, hoe zien we dit terug in het, in het stuk straks? Um, over liefde nou, één ding en... wat, wat mij heel erg opvalt in die quote... ik heb hem natuurlijk al vaker gelezen... is dat... Um, Zeg maar, Lucas wilde een voorstelling maken, een Romeo en Julia maken over mijn generatie. Dus mensen, twintigers, dertigers, over die generatie. Hij zit zelf ook in die generatie. Hij is een hele jonge regisseur voor zo'n groot gezelschap. En wat ons opviel toen we begonnen in de voorbereidingen van deze, deze voorstelling, is dat wij, heb ik het over ons, ten opzichte van onze ouders, wij kunnen alles. Wij, wij hebben zoveel kansen, we hebben zoveel mogelijkheden qua liefde, ik bedoel... Uh, homofilie is nog steeds niet volledig geaccepteerd maar het, weet je, het gaat de goede kant op uh, uh, seksuele geaardheid is niet meer een taboe als je op, andere, uh, op, op vrouwen of op allebei valt of op mannen valt of, uh, en je, kan, je kan heel veel, ook carrière technisch je kan studeren wat je wil, onze ouders die leggen niet meer als vanzelfsprekend dingen op qua liefde en qua carrière en qua wat we willen en wat levert dat op? je zou zeggen heel veel geluk en heel veel mogelijkheden maar eigenlijk levert het veel meer een soort van stress en een soort van angst op. Dat was onze hypothese een beetje. En eh, je hebt niet voor niks een quarter-life crisis: dat mensen niet meer weten: ja, wat moet ik nou, wat wil ik nou? En, en die kwetsbaarheid en die spanning en zo, dat, dat, dat levert. Oh, sorry, ik spuug gewoon op jou. blaadje. Dus we staan op het podium, hè? dan is ja. alles geoorloofd. Het is uh, dus, dus die eigen verantwoordelijkheid... die lijkt heel mooi en die lijkt heel goed. Alleen het levert dus heel veel angst op. En, en, en stress en, en niet zo goed weten wat je wil... en wie je bent en, en identiteitscrisis. En wat kies ik? Want als ik nu dit ga studeren... zit ik daar dan aan vast? Of neem ik een tussenjaar en zie ik dan wel wat ik doe? En hoe denk ik over liefde? Hoe denk ik over de maatschappij? Hoe denk ik over mijn generatie en de mensen uit mijn generatie? En dat proberen wij te vangen... in het toneelstuk Romeo en Julia. En... Uh, nou, ik denk dat dat redelijk gelukt is. Heb ik een beetje gereageerd? Ja, ik ben gewoon aan het leren. Nou ja, moment. dat is fantastisch. Dat, uh, kan iedereen het goed verstaan ook? Is alles goed verstaanbaar? Mooi. Um, we, we zeiden net al kort iets over um, respondenten en onderzoek. Mm -hmm. Maar jullie hebben dus een heel onderzoek. Ik wilde graag vragen naar die zijactiviteiten. Er wordt bijvoorbeeld ook een single uitgebracht door een personage in het stuk. Ja, klopt. Ja. Hoe zit dat? Ja, we hebben uh, een personage, Tebaldo. Die zit ook gewoon in het originele Shakespeare-stuk. Tebaldo is bij ons een rockster of een popster. Hebben wij besloten. Uh, hij geeft ook het feest waarop Julia en uh, Romeo elkaar ontmoeten. En hij heeft, Tebaldo wordt gespeeld door Nick van den Berg. En Nick van den Berg heeft een aantal muziek, een aantal nummers, pop funkachtige nummers geschreven. En om allereerst wat meer publiciteit te genereren... maar ook om, een, om, om wat extra... dus nevenactiviteiten te organiseren... hebben we besloten om een van die nummers... op te nemen in een studio... en om dat uit te brengen. Dus dat is ook te downloaden op, uh, op iTunes. Dus als je na de voorstelling denkt... Oh, dat was op zich best wel leuke muziek... dan kun je naar iTunes, dan typ je in Tebaldo en dan kun je dat nummer downloaden. Ik weet niet eens hoe duur het is. Nick is er heel blij mee... want hij heeft nog nooit zo een single kunnen uitbrengen... en dat zo makkelijk aan de publiciteit kunnen krijgen... door een voorstelling... Uh, dus je sponsort hem er ook mee. Arme, arme muzikant. Uh, uh, dus dat, dat hebben we gedaan. En, en daar komt nog een clip bij. Een videoclip komt er nog bij. En uh, dan hopen we op die manier dus wat meer publiciteit te genereren voor de voorstelling. Maar ook voor hem als artiest. En uh, nou ja, op die manier proberen we uh, de ervaring, de totaalervaring van dit stuk iets groter te maken. Zeg maar. En een maatschappelijke beweging in gang te zetten die aansluit bij de thematiek van de voorstelling. Want dat is ook weer een citaat. Wat ik uit Lucas' mond heb uh, vernomen. Um, het maatschappelijk belang van kunst in het algemeen, maar meer specifiek theater, zouden niet meer gezelschappen daar aandacht aan mogen besteden? Is, is het nou niet eigenlijk juist vanzelfsprekend dat jullie zoiets doen en dat we zoiets meer kunnen verwachten? Uh, ja, dan ga je. Ja, ja misschien wel. Ja. Zij het door middel van dergelijke zijactiviteiten. Ja, ik denk dat het heel waardevol kan zijn om zijactiviteiten te hebben bij een toneelvoorstelling. Ik denk dat het heel leuk kan zijn. Ik vind bijvoorbeeld zoeken inleidingen op deze manier. Dat vind ik heel tof. Het geeft net wat meer handvatten. Het geeft iets meer betrokkenheid. Je weet straks met wat achtergrondinformatie waar je naar gaat kijken. Dus dat vind ik een goed voorbeeld. Een single uitbrengen is ook gewoon leuk. Dus laten we dat ook gewoon benoemen. En het levert wat publiciteit op. Maar bijvoorbeeld het onderzoek en, dat, en het iets meer geaard zijn in de maatschappij vind ik heel belangrijk, omdat we worden ook betaald en uh, we hebben ook de taak om de maatschappij te dienen met toneel en met voorstellingen. En hopelijk met kwalitatief toneel. Dus ik vind het zelf uh, wel heel erg bijdragen en heel erg belangrijk voor een toneelgezelschap om nog meer die, die samenleving in, in te gaan. En nog meer te zoeken naar aarde, inderdaad, en naar ja, worteling. En dat, dat, ja. dus ik vind het heel goed en ik ben het dus met je eens dat het eigenlijk ieder gezelschap dat mag doen maar bijvoorbeeld het NNT doet dat ook vind ik heel goed uh, ieder gezelschap dingen. doet dat op zijn eigen manier en dit is nu voor deze voorstelling onze manier en al die andere gezelschappen doen dat misschien op andere manieren dat mag ook, zolang het maar wel gebeurt of zo. ik vind dat wel belangrijk wow. het, het getuigt ook van creatief ondernemerschap denk ik dat denk ik ook, ja ja, dat is een wel een van... Op funden ja. genereren. Ja, funden genereren, met ook partners, dat moet, moet gezegd worden. Uh, BNN, Parship, Avans Hogeschool en Dynamic Concept. Uh, die hebben we gevraagd om mee te helpen aan het, het doen van het onderzoek. En dat soort partners, die, zoals BNN is bijvoorbeeld een hele grote... die kan ons ook weer meer publiciteit uh, geven... En, en zij hebben een interessant onderwerp wat onlangs bij Spuiten en Slikken, uh, dat programma, uh, uh, naar voren is gebracht. Namelijk dat onderzoek naar de liefde. Dus op die manier proberen we inderdaad op een creatieve ondernemerschap ook wat, wat te tonen. En dat is wel Lucas de Stokpaard, hoor. Want hij is er heel goed in. Dan, dan, zeggen we, dan zegt hij tegen mij, ja, Tim, we moeten een videoclip hebben. Dan zeg ik, ja, oké, okay, uh, tof, maar hoe, ik ben... Uh, Toneelregieassistent, ik weet niet zoveel van videoclips en zo. Ja, dus, ah, we zoeken de partners bij, we zoeken de partners bij. En dan wuift hij het weg. En het lukt hem ook. Dus dat is weer de tweede, dat is wel een toffe van. Ja, Dus ja, op die manier proberen we dat ook. Uh... Is dat niet een groot voordeel van, van een, een resultaat van de crisis Dat we nu eigenlijk gedwongen worden om ondernemender te zijn. Ja. Wat we Lucas dan ook zien doen op zo'n manier. Krijgt het krijg de zalen ook voller dat weet ik eigenlijk niet. We zijn nu net vorige week in première gegaan in Tilburg. In Tilburg zat het nog nooit zo vol met een première, dus dat was heel positief. Dat is ook een van jullie thuishavens, hè? Ja, dat is wel een van onze, onze schouwburgen. Maar wat Lucas heel goed heeft gedaan, is. Uh, hij zorgt wel voor een frisse wind in het gezelschap in die zin dat hij heeft geëist dat er 300, minstens 350 jongeren van mijn leeftijd, dus. In de zaal zouden zitten. Ik noem mezelf jongeren. Tot 40 toch ongeveer? Ja, tot de, tussen, tussen de 20 en de, en de 40, inderdaad. Dat die mensen in de zaal zouden zitten. Want over die mensen gaat het stuk, voornamelijk. Neem niet weg dat voor mensen die ouder zijn dan dat. het nog steeds een interessante. misschien. Ach, jeetje, ik praat mezelf een beetje vast, maar. Uh... Ik, ik, krijg je zo, ik, ik krijg je straks weer los. Ach, gelukkig. Anyway, dat heeft ervoor gezorgd dat er 350 jongeren in de zaal zitten. En dat geeft een hele andere vibe dan normaal gesproken als je bijvoorbeeld een, een uh, première hebt waarbij alleen maar genodigd te zijn. En dat zijn vaak mensen uit de theaterwereld die wat ouder zijn, die met een kritische blik zitten, die niet uh, tussendoor mee gaan swingen met de muziek van Tebaldo en uh, dat soort dingen. We worden dus uitgedaagd om straks te gaan staan en dansen. Dat heb je niet van mij. Oh. <lacht> um, dat brengt ons meteen naar de muziek, want dat was ook mijn volgende vraag om je los te krijgen. Um, wie is Nick van den Berg? Wie is Tebaldo? Ja, Nick van den Berg. Uh, nou, Tebaldo is een personage, ah, de ja, neef ja. van Julia. Uh, maar laten we daar niet heel lang over hebben, dat ziet u straks allemaal. Maar Nick van den Berg is een jonge uh, uh, muzikant, artiest. Hij heeft een performanceopleiding gedaan in Maastricht. En hij heeft besloten om veel meer de muziekkant uh, op te gaan. Hij heeft ook een band, uh, dat heet F. En daarmee maakt hij nederpopfunk-achtig vergelijkbaar met... Uh, um, Bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig en vergelijkbaar met uh, uh, Jet Rebel en dat soort, die, een beetje die stroming. Hij is een beetje upcoming, dus hij is nog niet super bekend. Maar mensen die naar de parade gaan bijvoorbeeld, die zullen hem vast al een keer hebben zien spelen. En hij is best wel goed eigenlijk. Dan moet hem toch ook keer een keer naar Noorderzon zon halen. Ja, nou ja graag. Ik, ik denk, ik denk dat hij het heel tof doen. Ja, ja, absoluut. Ja. Hij, zou, hij zou dat heel tof vinden. En hij heeft dus de muziek ja, geschreven. Ja, de muziek voor Romeo en Julia. Het is dus ja. een beetje David Bowie, een beetje Prince, een beetje Michael Jackson. Ja, ik denk voor de mensen die lief hebben zijn van, van vooral James Brown en Prince... Ah. ...die gaan vanavond een leuke avond hebben. Okay. Want hij heeft de muziek echt geïnspireerd op Prince en op uh, Michael Jackson ook een beetje... En... Uh, en hij, het fantastische is hij is ook een performer hij performt het ook heel goed wat we ook hebben gedaan ik ga iets verklappen is het feest waarop Romeo en Julia elkaar ontmoeten is in, in dit geval geen feest maar is een optreden van uh, Tebaldo, Tebaldo natuurlijk. Dus, die, dus daar ontmoeten ze elkaar in het, in het, in het concertgedruisfeest uh, en de massa daar ontmoeten ze elkaar de tekst van de muziek staat ja. ook in het programmaboekje dat is niet voor niks nee Nee, Lucas heeft Nick gevraagd om een aantal nummers te schrijven die, uh, die Nick vindt dat het, dat het onze generatie kenmerkt. En onze kijk op liefde en onze, onze, onze kijk op het leven en op, op, op carrière maken. Dus Nick heeft een, heeft een viertal nummers gemaakt, geloof ik, waarin dat heel duidelijk naar voren komt. De allerbeste term die hij heeft bedacht was... Um, Okay, uh, freelance jobs en part-time lovers. Dat vond hij dan het, het, het, het beste onze generatie typeren. We hoeven niet meer te kiezen voor één vaste baan. Dat we een vast contract hebben. Nee, we zijn vaak freelancer. Of we werken in halfjaar of jaarcontracten. Dat is onze generatie. Daar leren wij weer leven. En part-time lovers is ook natuurlijk dat er een bepaalde... Uh, ...dat er de, vrijblijvendheid, vrijblijvend, dus in sommige, sommige momenten meer vrijblijvendheid is. Maar er dus, zijn natuurlijk nog Juist tussen Romeo en Julia is dat toch niet? Die is veel krachtiger. Uh, die is veel krachtiger, ja, dat is echt een liefde op het eerste gezicht. Alleen, in onze interpretatie is daar ook, hebben we ook weer wat mee gedaan. Julia is niet zo uh, bevlogen als dat ze is bij Romeo en Julia van Shakespeare, zeg maar. Ze is wat kritischer en ze denkt wat meer na voor zichzelf bij het Shakespeare-stuk... Sowieso mensen die hier komen voor het Shakespeare-stuk, wees erop voorbereid dat we dingetjes een beetje hebben veranderd. Dus dat u niet denkt, nou ik vond, uh, het was geen Shakespeare. Nee, het klopt, het is een Lucas de Man voorstelling, gebaseerd op het stuk van Shakespeare. Dus wees daar even voorbereid. Maar wel met behoud van de klassieke taal, toch? In sommige gevallen wel, ja, absoluut. We hebben mooie scènes, de balkonscène bijvoorbeeld, die laten we helemaal intact. Dat Oeh, wel. Mooi. En we hebben er wel een modern sausje over gegooid qua speelstijl. Alleen de tekst is nog helemaal, uh, uh, uh, helemaal intact. En dat gebeurt op meer momenten dat we de tekst van Shakespeare pakken en dat we daar een andere speelstijl bij zoeken of dat we teksten van Shakespeare afwisselen met teksten van Tom Blokdijk, de bewerker die heeft het bewerkt. Um, dus, dus zeker de taal zit er nog in ja, af en toe. Hoe weet je ook hoe Tom Blokdijk dan te werk is gegaan? Want dat lijkt me nogal wat om laat middeleeuws Engels. ...zo even wops naar nu te halen? Nee, dat is volgens mij niet zo wops gegaan. 17-eeuws Nederlands. Nee, er zijn natuurlijk meerdere vertalingen... ...van het Shakespeare-stuk. Ik bedoel, Burgersdijk heeft het vertaald... Uh, hoe heet Die andere Komrij heeft het vertaald. En uh, wat Tom heeft gedaan, is natuurlijk al die vertalingen gelezen, bij elkaar gelegd. En de mooie dingen eruit gepakt. Soms zelf een zin vertaald. Dus hij heeft het jambe het, uh, en zo, dat heeft hij behouden. Ook in de, de gele tekst is, heeft hij het jambe behouden. Um, maar wat hij heeft gedaan is met Lucas gezeten en de concepten van Lucas, Lucas de manregister, heeft hij overgenomen en daar heeft hij geschreven Met af en toe teksten, hubs in een keer zo overnemend en een beetje zo bijschavend en af en toe nieuwe teksten erin schrijvend. Dat heeft hij best wel, best wel verdienstelijk gedaan, vind ik. Het, het is een mooie tekst geworden. Nou, heb ik gezien in de credits dat er ook een gevechtschoreograaf bij betrokken is geweest. Ja. Vertel. Wat ja. doet Taco Schenkhuizen? Taco Schenkhuizen uh, is gevechtschoreograaf. Ja, wat wel bijzonder was... Lucas wilde niet, wat je veel in theater ziet... Uh, u mag straks oordelen of het bij ons gelukt is... Niet duw- en gevechten hebben. Dus niet uh, een beetje mietjesgevechten. De hele tijd dit. Nou, moet ik eerlijk zijn, dat zit er wel een beetje in... Maar ja, dat wilde hij. Dus hij heeft Taco ingehuurd. Taco had prachtige gevechten. Gechoreografeerd. Alleen als er iets niet echt werkte hierbij. Bij de rauwheid van de rest van de voorstelling. Dan was het die mooie dansjes. Dat het perfect Ja, dat, Het werkte gewoon niet. Dus gaandeweg is het werk van Taco omgevormd. Naar een meer rauwere. Uh, realistischere. Geprobeerd realistischere gevechtstijl. Maar dat is natuurlijk altijd moeilijk. Vechten op het toneel is altijd moeilijk. Want als er één ding misgaat. dan ben je de hele rest van je scène kwijt. Als er. We hadden. Oh hadden, shit. Bij de, ja, dat sowieso. Dan. Maar andersom ook. We hadden bij de première dat het steekwapen uh, uh, kwijtraakte. op het toneel in het feestgedraai. En toen ging Nick toch. zo ging je iemand doodsteken. Ja, ja, de zijn. hele rest van de scène was weg natuurlijk. En dus het is niet een souffleur die een, een, een reserve-exemplaar aanreikt. Nee. Dat kan niet, dat kon op dat moment niet. Nee, nee. Dus Matako heeft de gevechten gemaakt. En uh, dat is dus steeds bijgeschaafd van super gladde, mooie gevechten... à la Matrix naar veel meer Fight Club-achtige dingen. Dat het wat rauwer is. En uh, in sommige gevallen ziet het er super goed uit. Het is ook een beetje afhankelijk van het moment. De ene zaal uh, gaat het heel goed en dan de volgende gaat het weer minder. Dus het blijft een fragiel dingetje. En ik hoop voor jullie dat het vanavond uh, mooi is. Een, een steekwapen noemde je al. Hè? Ja. Kun je iets meer vertellen over decor en kostuums? Want ik kan me voorstellen dat als je zo'n zo klassieker uh, te pakken neemt... dan, dan ja, mag dat toch wel even dat speciale aandacht. Je moet het ja. niet zomaar in Verona situeren. Nee, nee dat heeft, uh, Pascal de Boek is onze uh, decorontwerper... Die heeft ook inderdaad zichzelf die vraag gesteld, wat, wat ga, waar ga ik het zich laten afspelen? En hij heeft ervoor gekozen om uh, een beetje de anti-kraak locaties in Berlijn, de, de Katerholtzig-achtige locaties, van die vrijplaatsen, waarvan vrijdagavond tot dinsdagochtend gewoon een non-stop uh, creatieve vibe hangt en waar gefeest wordt, maar ook gewerkt wordt, waar je bionade kan drinken en tevens avonds biologisch bier kan drinken. Wat heel bewust is, dit is ook een beetje onze generatie, zo van, we gaan heel bewust met de aarde om, we nemen organisch eten en zo, en we, we feesten en dan om twee uur denken we, oké, okay, nu stop ik met drinken, want dan kan ik morgen nog hardlopen, dan kan ik even langs mijn oma en dan s'avonds nog wat werk doen en dan ga ik weer door. Op die manier zijn we ook steeds meer, voor mij, gevoel aan het uh, denken. Dus, en dat gebeurt op zo'n, in Katerhotsi gebeurt dat, en dat is een soort vrijplaats met anti-kraak. Uh, Mede geweest. Uh, in, niet in Katerhoelt zich, maar ik heb die foto's gezien en ik ben wel in Berlijn geweest op die locaties maar niet op die, want dat is ook zoiets het, ver, het verplaatst zich per jaar de volgende zomer is het weer op een andere plek ergens langs de Spree of in Oost, Berlijn of in, dus dat is ook wel interessant ik hoor wel een stuk van de soundcheck ja, dus ja. beloof dat. ja, gaat hard decor, kostuum, situering maar dit is inderdaad zo'n zo zo anti-kraak, qua, qua decor zo'n anti-kraak ...plek waar je eigenlijk gewoon 24 uur per dag kunt zijn... ...alles kunt doen, werken, creatief zijn... ...en het toffe is dat daar ook altijd van die autonome kunstwerken gebouwd worden... ...er zijn een paar kunstenaars die dan geen geld hebben... ...maar wel kunst willen maken... ...en dan met houten stijgers dingen gaan bouwen... ...en dan komt er een kunstwerk uit... ...die dan twee dagen later weer weg kan zijn, zeg maar... En dat is een beetje de vibe die... Burning Man stijl. ...dat inderdaad, dat is de vibe die Pascal probeert te creëren... En, ...en als je dat niet ziet... ...dan zie je gewoon een soort van uh, interessante... ...kunstobjecten en, en dingen. Ja, vroeg ging dat... Het is jammer dat we niet iets al kunnen laten zien. Ja, jij bent, dat is misschien aardig om te vermelden. Uh, Tim vertelde mij net dat hij gewend is om inleidingen te geven met een beamer. Ja, met dan projecties. kun je wat plaatjes laten zien. Het... Oh, en, ja, nu ja. kan ik uh, dat missen. Dus het is ja, heel slecht. ik ver... moet het wel begrijpen. Ja. Nou ja, ja, ik probeer met mijn allermooiste woorden het uit te leggen. Maar u gaat het zo allemaal zien. Dank u wel. Uh, kun je ons een, een kleine blik achter de schermen bieden tijdens de repetities? Hoe, hoe ging die wisselwerking bijvoorbeeld tussen uh, regisseur, scenograaf, dramaturg, choreograaf, componist? Uh, ja, dat is altijd spannend natuurlijk. Dat is het spannende van theater. Dus je, je, je hebt allemaal kunstenaars die hun eigen ding hebben en je probeert het bij elkaar te Plaatsen. En soms gaat het super goed dat je elkaar beïnvloedt en dat je elkaar inspireert. En dat je, dat je verder komt, dat er mooie dingen ontstaan. En soms gaat het uh, heel stroef. En wij hebben beide meegemaakt. De, de ene keer uh, uh, dat er stukken decor de repetitieruimte in werden gereden. En dat acteurs meteen begonnen te klimmen en lopen en elkaar van het decor af begonnen te gooien. En dat het heel veel oplevert. En we hebben ook momenten gehad dat we met licht uh, begonnen te begonnen met werken met licht. En dat we een, een concept hadden bedacht met z'n allen. En dat we dat in de grote zaal gingen proberen. En dat het helemaal doodsloeg, zeg maar. Dat, het, dat, de, dat, het, dat je platte plaatjes kreeg. En dat het concept gewoon niet zo werkte als we hadden gehoopt. En dan, hoe, dan het zakte het moed een beetje. in de zon. En hoe til je elkaar dan uit zo'n dal? Of hoe doet Lucas dat? Of hoe doe je dat onderling? Want jij bent dan... Nee, sorry vertel, ja. Hoeten elkaar uit zo'n dal. Uh, nou, het voordeel van dat je met zoveel mensen werkt, is dat er ook altijd wel een paar mensen zijn die zeggen nou, oké, okay, kom on, hè, we gaan ervoor. Het zijn vaak Belgen. Uh, alleen zeg, kom on, hè. Het is dat. Hup, en dan ga je weer met z'n allen. En dan ga je verder zoeken en verder repeteren. En ik denk dat dat ook een groot voordeel is ten opzichte van een autonoom kunstenaar. Als een autonome schrijver bijvoorbeeld bezig is en hij zit stroef, dan moet hij daar zichzelf helemaal uittillen. Misschien heb je dan een redacteur of zo, maar voor de rest Vrienden. moet je jezelf. Vrienden, ja. En wij hebben elkaar. Dus wij ja. kunnen elkaar motiveren en oppakken, zeg maar. En er komen ook spanningen tussen acteurs. En dan zijn er weer andere acteurs die bemiddelen. En dan ga je praten met z'n allen. En dan, ja, dat ja. gebeurt gewoon. Kun je daar één voorbeeld uit noemen, uitgeven? Uit, of is dat uit spanningen? Te, te intiem voor ons achter de schermen te zien? Um, nou, jullie gaan het niet terugzien. Want het is allemaal weer opgelost, zeg maar. Alleen... Er zijn wel bijvoorbeeld. We werken ook met stagiaires binnen, binnen de crew, zeg maar. Ja. En als een, een stagiair is nooit eindverantwoordelijk, is nooit verantwoordelijk. Dus als een stagiair iets fout doet, wel in een, een stage dramaturgie bijvoorbeeld. Als die dingen niet doorstuurt of doorcommuniceert en ik weet er niks van en er wordt iets aan mij gevraagd en ik weet het niet. dan kan dat eventjes zo spanning opleveren dat ik denk: oké, okay, had, gaat... had dat zo gedaan of had dat zo gedaan. Maar, Uiteindelijk, iedereen heeft het super goed gedaan hoor. Laat, laat ik dat voorop stellen. Ook alle stagiaires En jullie zullen een acteurstage uh, uh, zien straks Die gaat, dat is echt fantastisch Hoe die gast kan spelen En die is sinds het laatste jaar van de toneelschool En ik vind dat hij echt super goed de sterren hier van de, van de hemel speelt zeg maar. Van het dak, van het plafond van de... Nee. Van, de schouder, van de Ja. En wat doet een regieassistent dan? Wat, sorry, wat zei hij? Speelt hij... Uh, hij speelt Benvolio Benvolio speelt hij hij heet Servaas Petrov. Vlaams mannetje. Kleine, kleinste jongetje van de groep. Hij is echt, ik vind hem echt heel goed. Ik vind het bizar hoe, uh, hoe hij zich staande heeft gehouden in deze productie. En hoe hij is uh, gekomen tot wat hij nu speelt. Dat is echt, uh... Hoe zien we een rol van een regieassistent hierin? Als wat, het goed is zie je mijn rol niet terug in nee, het regie. Nee, niet, niet straks, maar um, tijdens de voorbereidingen. Ja, de tijdens de vo uh, ik ben eigenlijk de belangrijkste nee, wat ik altijd zeg het is een heel vaag beroep om uit te leggen maar een regisseur, dus Lucas die heeft een, een praktisch brein en een artistiek brein en wat hij doet is dat praktische brein aan mij geven zodat hij alleen maar artistiek kan zijn dus ik zorg ervoor dat de repetitieruimte klaar is voor te repeteren ik zorg dat de juiste acteurs aanwezig zijn om te repeteren, dat de muziek klaar staat dat alles. en daarnaast communiceer ik alles door dus als Lucas bedenkt we moeten een badkuip hebben dan zorg ik dat het komt bij de decorontwerper ...en bij de kostuumontwerpster en dat dus die communicatie zorgt. ...en techniek om die badkuip te vullen of ja. het water weer weg kan... Dus ...ik communiceer alles door, dus ik loop ook continu met zo'n aantekenblokje... Omdat ik... ...geen iPad? Nee, nee, nee ja, als ik er een kreeg van het gezelschap, gemeenschapsgeld... En, ...en dan schrijf ik alles op en dan communiceer ik het door, dus uh, dat is het eigenlijk... ...als het goed is, val ik niet op, behalve in de montageweek... ...dan ben ik ook voorstellingsleider. Dus dan wat, zit wat gebeurt er in de, wat is montage? In de montageweek? Ah ja, montageweek, ja. Dat is, we repeteren in een repetitieruimte. Uh, en die repetitieruimte is niet zo groot als een schouwburgzaal. Want dat, dat is gewoon te groot. Alleen de laatste week voor de première gaan we naar de schouwburg in Tilburg. En dan maken we het stuk af. Dus dan heb je ook pas alle lampen erbij. Dan heb je pas een goede soundcheck. Dan heb je pas alle decor helemaal zoals het is. En dan kun je... Met die trekkenwand, zeg maar die buizen die in de zaal dan kun je op en neer. Dan kun je doeken optillen, banken wegtillen of laten zakken. Dat soort dingen. Zijn die liever een montage maand willen? Ja, ja, heel graag. Maar dat is geen geld voor natuurlijk. En we hebben geen eigen schouwburg, Dus dat is wel jammer. Zoals het NNT hebben wel. Volgens mij langere. Wat ze willen. Ja. ja. En, en daarin, dan ben ik ook de voorstellingsleider. Dus dan sta ik op het toneel met een headset. En dan zorg ik dat Lucas ziet wat hij wil. En dan ga ik weer de zaal in en zo. Dat is... Heel hectisch, maar dat zijn wel de leukste weken. Zou je een documentaire op zich over kunnen maken? Ik zie het wel voor me. Ja, misschien. Hoe, Wordt iemand, hoe word je nou de assistent van het Zuidelijk Toneel? Hoe, hoe, hoe rol je daarin? Want je hebt zelf een achtergrond als acteur, toch? Nou, ik ben zelf, uh, ik heb docent theater gedaan in Leeuwarden. En um, in mijn laatste jaar heb ik dan um, Matthijs Rumke gebeld van het Zuidelijk Toneel. En. Um, Weer die ondernemers. Daar. Ja, ik heb hem gewoon gebeld. Ja, ik, ik dacht, ik wil dit heel graag. Ik wil heel graag bij een professioneel gezelschap weten hoe het gaat, hoe het werkt. En uh, toen heb ik hem gebeld en zei: Nou ja, ik kan me voorstellen dat mijn assistent nog een assistent nodig heeft. Toen dacht ik. Oké, okay, ik ga het doen. En toen ben ik dus assistent van de assistent geworden. Zij werd toen zwanger. Hup, weg ermee. En toen mocht ik het overnemen. Um, ja, yeah. ik had geluk. En, uh, toen, en sindsdien uh, ben ik één keer per jaar bij de grote zaalvoorstellingen... steeds bij het Zuidelijk Toneel aan het werk geweest als assistent. En ik ben gewoon freelancer, net als jij, denk ik. Klopt. En, uh, en, en Part-time lover. Freelance. Uh, Part-time jobs Artist, freelance yeah. en freelance Ja. En dus even kijken. Dus ja, daarnaast... speel ik, daarnaast regisseer ik... doseer ik ook door uh, de theaterscholen... dat soort dingetjes. Dus schraap ik... mijn centjes bij elkaar om de huur te betalen. Hoe gaat dat dan... de komende jaren? Voor jou... en of voor het gezelschap? Kun je daar alvast iets over? Meer Shakespeare over? Ja, toch? volgend... echt over, precies over een jaar in deze periode... maakt Lucas zijn tweede... grote zaalvoorstelling. Dan doet hij Macbeth. Dus ook weer een, een, een Shakespeare. Ook weer een, een... bewerking gaat dat worden... Van, ...van de huidige tekst... ...en ook weer een af en toe naar nu gehaald... ...en hij had het laatst over... ...ik weet niet of ik dit mag verklappen, maar... ...hij had het laatst over uh, Lady Macbeth... ...en Macbeth, dat worden... Uh, dat is, ...voor hem zijn dat uh, David Beckham... ...en Victoria Beckham... Dat, ...dat was de parallel die hij trok. Toen dacht ik, oké... Okay, um, ...ben benieuwd... Maar, uh, dus dat, ...maar ik denk dat hij van dat concept... ...nog wel weer afstapt... ...en anders hebben jullie alvast een inside scoop... En dan hoop ik hier over een jaar met jou weer te staan. Uh, dat hoop en ik ook, met ja. mijn bed in te leiden. Ja, dat hoop ik ook heel erg, ja. Het zou leuk zijn. Waar zie je jezelf tegen? Ga je het dan ook regisseren? Of vind je dit een prima rol? rol nou ja, nee, ik, Functie? Ik vind het een hele leuke functie. Omdat ik kan... Ik krijg... Ik heb niet de eindverantwoordelijkheid. Die is aan Lucas. Ik ben wel heel belangrijk voor het proces en voor de... Oh, dat is lekker om te zeggen van jezelf, weet je wel. Uh, uh, voor het proces en voor de, voor de voorstelling. Uh, het is wel een belangrijke taak. En, uh, en ik leer natuurlijk ontzettend veel. Ik, ik kan het hele proces kijken naar hoe Lucas werkt. Naar hoe acteurs werken. En dan zie ik een acteur telkens weer... Als er niks over hem gezegd wordt... Zie ik hem opnieuw dezelfde scène doen, maar totaal anders. En dan denk ik, oh ja, dat, dat is gewoon zo fijn voor een regisseur. Dan kan hij weer reageren, uh, uh, reageren erop. En dan denk ik, als ik ooit weer ga spelen dat ga ik ook doen, weet je. dus ik leer zoveel het is zo'n dankbare positie om, om, om in te zitten als assistent en het is gewoon leuk, het is heel tof het is heel leerzaam, ja. dus ik hoop dat ik dit nog vaak mag doen en daarnaast wil ik natuurlijk zelf ooit hier een grote zelfvoorstelling hebben als acteur? nee, als ik iets mag maken oké, okay. ja. interessant um, iemand nog een vraag voor Tim ik zal even de vraag herhalen is het nou zo dat de cast ook wisselt Nee. ...tijdens de tour. Nee, het wisselt niet. Zeker tijdens zo'n tour als dit. Het zijn 45 voorstellingen. Mm. En iedere acteur is... ...in die zin uniek. Het gebeurt wel eens... ...ik weet toevallig nu bij het noord nederlands toneel... ...dat uh, een van de acteurs... ...die staat op het punt om vader te worden... ...en die heeft dat geregeld in zijn contract... ...dat hij dan een paar weken... ...vrij krijgt. En ik weet nu dat... ...de regieassistent van die voorstelling... ...die wordt nu klaargestoomd om die rol... ...te gaan spelen, zeg maar. Dus... Dat soort unieke gevallen zijn er wel, maar in principe is het gewoon één cast die de hele tour speelt en dan is het klaar. De toneelgroep Amsterdam heeft ook wel voorstellingen op hun repertoire dat ze na twee jaar weer diezelfde voorstellingen gaan doen en dat er wel andere acteurs wisselen. Maar er zijn altijd een paar acteurs die dan nog wel uit de vorige voorstellingen komen. Dus dat gebeurt wel, maar bij ons niet. We zijn te klein in de gezelschap daarvoor. Dus we hebben één cast die het helemaal doet. Nog een vraag? Ik zal nog even de vraag herhalen, want niet iedereen kan het even goed verstaan. ...blijkt in de praktijk vaak... ...hoe zit het nou met... Um, ...romantischer wordende twintigers en dertigers... ...tegenover part-time lovers? Ja. Je Klopt inderdaad. De, de part-time jobs en freelance lovers... ...dat is een interpretatie van... ...hoe Nick zijn generatie ziet. Hij is muzikant, dus het zegt ook iets over muzikanten. En, dat is het dan. En, uh, en wat ik zei over dat... ...onze generatie romantischer wordt. Wij hebben dat, dat onderzoek gedaan... ...met Parship en met die dynamic concepts. Uh, en uit dat onderzoek bleek dat, het in, bleek dat het over het algemeen... ...ik heb helaas geen cijfers paraat... ...maar het overgrote deel gelooft... ...van de mensen die nu in een relatie zitten... ...van mijn leeftijdscategorie... ...gelooft dat ze voor eeuwig met diegene... ...gaan blijven zijn, bijvoorbeeld. En dat is een heel romantisch beeld. En, uh, uh, en, en ook de, het overgrote deel van de singles... Denkt dat hij gelukkiger zou zijn als hij een relatie zou hebben. Dus al dat soort dingen bleek uit dat onze generatie wat, wat rom, heel romantisch denkt, eigenlijk. Dus dat. dat ik, zowel, eh, jammer dat ik geen cijfers bij me heb. Beamer. Volgende keer. Met visuals. Met visuals, ja. Nee, dus dat is. De, en dus Nixon interpretatie is die part-time job freelance lovers. En, en dat zie je ook heel erg terug in eh, zijn personage. Tebaldo is ook. Uh, van, de, van de vrije liefde en... ja, precies ja, goede vraag nog één vraag, de laatste hebben jullie het gezelschap zelf opgericht? Ja. het Zuidelijk Toneel het Zuidelijk Toneel is een, een van de basisgezelschappen, van de basisinfrastructuur op een gegeven moment heeft de regering besloten uh, Nederland moet in iedere regio een groot theatergezelschap hebben wat die regio en de rest van Nederland voorziet van grote zaalvoorstellingen het Zuidelijk Toneel is daar één van. Het Noord-Nederlands Toneel hier in Groningen is daar ook één van. Het Nationaal Toneel, Toneelgroep Amsterdam. Nou, zo zijn er geloof ik negen. Triater is dan Fries talig. En zo zijn er negen gezelschappen. Acht. Ik weet niet hoe het nu zit eigenlijk. Dus dat bestond al. Alleen deze cast, dus deze acteurs, die heeft Lucas wel allemaal bij elkaar gezocht. Eén ervan heeft eerder bij het Zuidelijk Toneel gespeeld. En de rest is op basis van hun kwaliteiten uitgezocht. En voor deze voorstellingen. Net als de ontwerpers van het de decor en, en alles. Dat zijn dus de freelancers. De freelancers, van tijd yes. Van het ja. ja, klopt. Oh, mooi. Ja. Um, mag ik jou, Tim, hartelijk danken. En jullie een hele mooie voorstelling met Romeo en Julia wensen. Tim Verdeen. Spannend, hoor. Ja, mooi. Ja,